9 uur. Dit is Ewald de Jong met het en journal waaraan ze moeten meebetalen. De Volkskrant heeft een brief van HEMA-directeur Van Zitten in handen. waarin hij klaagde over de aanvallende toonzetting van de vereniging van franchisers. en over constante dreigementen met langdurige en kostbare procedures. De brief is een maand geleden verstuurd. De ruzie tussen de HEMA en de franchisenemers zou erger zijn geworden. door de dalende omzetten en toenemende concurrentie.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 Het weer. Op veel plaatsen mist bij 0 tot 5 graden. In het noorden wat warmer. In de loop van de dag trekt de mist op en breekt soms de zon door. Het wordt 7 tot 10 graden. Morgen is het bewolkt en druilerig. Dit was het en enorme... ooit. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat een de A8 richting Amsterdam. De staat tussen de kloppen het Zaandam en Oostzaan. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Bij Oostzaan zijn drie rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. А я тебе не хочу.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 De straat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu Toebak leeft. Nu kun je een stief paden ja, houden. de frisse en een wakker gevoel in. leeft met Bill Tal, en Mark. Ja. Ik de Samenstrem, alle grote hits. Wat is die gozer? Afgevallen ook, hè? Zanger van Keen. Film afgelopen weken op. Hij was volgens mij in de door, Of tenminste, de hele band was daar, maar de zanger ziet hem natuurlijk natuurlijk het meest in beeld. En toen zag ik, denk, jeetje, wat is die afgevallen, man? Zegt volgens mij wel 20 kilo af. Sexy maar hij was toch niet zo dik? Nee, ik, vond, hij had wel een beetje bol gezicht. Ik herkende hem eigenlijk ook niet. Nou, ga, ga eens even op Google maar wel eens weten hoe het nou zit. Fijne vrienden in Zandvoort. Ja? Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolande. Wilco en Markers. Yo, ze zijn allemaal staan allemaal niet voor me gehoord. De is zijn drukte van je wel. wel hoor. En vandaag komt hij aan sint Ja Jawel, en hij komt niet op de fiets, hij komt met de stoomboot. Ja? Oh. Maar het schijnt dus wel te zijn uh, dat pedaalkracht stroom oplevert waar je het nodig hebt. En er zijn mensen die hebben. Uh, een bedrijf dat heet Pedal Power, oftewel pedalenkracht. Die hebben een apparaat ontwikkeld, de Big Rig. En daarmee kun je met pedalen van alles en nog wat aandrijven. Van een luchtcompressor tot een sapmachine En dus ook een laptop. En de Big Rig lijkt ideaal voor kantoorwerk op plekken waar geen stroom voor is. En naast dat je zelf stroom opwekt, zit er ook nog een werktafel aan vastgemonteerd. En uh, je krijgt veel lichtbeweging terwijl je werkt. En hij is, behoorlijk, hij is wel prijzig. Hij is 2000 dollar. En dan heb je nog uh, geen elektrische generator en accupakket om stroom te leveren. Maar er is een kleinere variant, variant de Pedal Jenny. Ja? Die kan voor één taak gebruikt worden. <coughs> en de prijs daarvan is 650 dollar. Maar ja, ze willen wel graag de apparaat serieproductie gaan nemen. Maar ik vind het wel iets voor de Doomsday Preppers dit. Ik, ik vind het wel een, een, een... Huh? kantoor houden op plekken waar geen stroom is. Ja. ja. Ik zeg ergens anders een kantoor openen. Nou ja, als jij gewoon op het strand wil werken... Ja, dan ga dan je mee. op een fietsje op het strand zitten. Ik weet niet, maar. Ja, nou het is ja. gelijk, uh, noem je dat? Uh... Het, het, het, is, het is vooral voor het tijdstip vanaf drie uur tot en met een uur of vijf. Dat je denkt, oh, eigenlijk trek je niet meer. En dan moet je op zo'n fiets gaan zitten. En als je niet hard genoeg fietst, dan gaan al je documenten verdwijnen. Weet oh, je wel? Want, moet want je moet stroom op, op je laptop houden. Ja, nou en, en op zich gewoon ja, acht uur lang hmm. achter elkaar door fietsen. Nee, nee, nee, nee. Vind ik ook wel vrij heftig. Nee, nee, nee. Maar het is wel leuk. Want ik, nee? ik ben er een beetje achter van. Dat heb ik wel van Steve, voor voordat je geen stroom meer hebt of nee? wat dan ook. Als je zo'n apparaat in huis hebt, dan kan je hem dus gewoon voor een bepaalde taken gebruiken. Maar voor ze niet gebruikt bij de gym, bij, bij de, om, al die sportcentra. Ja, precies. Sluit ze aan, net als je zonnepanelen op het dak hebt... en je terugleveren aan de stroomleverancier Dus doe doet het ook gewoon met die gym. Want al dat zweet wat op de grond valt, is allemaal... Voor niks. Voor niks. Alleen, Alleen maar maar van voor een kilo. lichaam. Ja, dat is toch wel onzin gewoon. Ja. Zo, achter, zo achterhaald als je dit gewoon... Nou, uh, goeie. Ik vind het een goede iets. Ik, ik ga het van zeker bij, mijn baas ga ik het even... Uh het is dus, uh, de Big Rig of uh, die andere, het was uh, de Tiny Tenny. Oh nee, de Pedal, uh, pedal Jenny. Ten, ten, ten, ten, nee. Tiny team. Nee, de Pedalen het, uh, Jenny. de zijn pakkende namen, dat hoor je gewoon. Ja, even. Big Rig. Tiny Team ken ik nog wel. Die is van de crew, Wat is Tiny Team Was het toch? Oh ja, nee, maar de Pedal Jenny is het. Uh, oh. Ja, en de website Sorry. van het jaar 2013 is bekendgemaakt. Ja? Um, nou ja, tenminste, elke categorie uh, zijn er... Uh, ...websites bekendgemaakt. Even eentje. Uh, ja, communicatie en sociale media. Uh, ja, Facebook natuurlijk de grootste. Tuurlijk. Maar de beste is katwiki.nl. Kat. Ik, ik heb er nooit van gehoord. Nee, wat, is, wat, wat doe ja. je daarop, Katwiki? Ik uh, ga het uitzoeken. Oké. Okay. Ja, wat ik ook zo opmerkelijk vind, nog even... ...dat ja, ja, ja. Uh, Facebook heel veel uh, gebruikers kwijt aan het raken is, jeugd. Is dat en, uh, Ja, oh. Oh. was gisteren een artikel. En uh, dat we heel veel ook naar Instagram gaan en al die dingen meer... En Ik vond het wel verrassend dat de, ook uit Nederland ook weg en Spanje okay. en zo, dus dat 40, 45 procent van de jongeren al weggaan. Het is niet meer hot, hè? Nee, daar goed, dat het, ja, het is weer iets ook anders. een beetje saai, want ze zijn nu op de beurs, hè? Ja, dan is het, het, het gewoon het ziet niet er ook leuk meer. ook niet meer. heel erg, ik bedoel, voor de jeugd kan ik me voorstellen dat, dat er meer moet bewegen op beeld. Dat ja. het nog interactiever moet. <coughs> Kat, maar goed. Kat Wiki, ja? is een pagina voor jou? Dat Het ja? is namelijk werelds grootste catalogus en veilinghuis voor verzamelaars. Hé. Hey. Er staat ook een ding, veiling onder. En daar zie ik al een paar mooie stoelen. Die hadden uh, wel wat voor jou zouden. Hey, ik ga even kijken gewoon. Kijken of er nog een paar centjes te verdienen valt van Katwikkie. Oh, -Buck. Jake Jakebuck heeft een nieuwe. En die hoor je hier. The wind keeps beating on my window. I haven't slept all night. That drum just keeps on banging. They must keep us in at the mind. Stop easy and a half. Tell me when the morning arrives. These places just not for me. I say it all the time. My friends, they just take no more time. Never mind, I'll build some ride.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 Single Singel van, van die lang speelplaat. Wat? Een lang speelplaat? vernieuw, weet je wel. Nou, ze nou, heeft uh, toch wel 40-plus artiesten... ...die denken van, nou, ik ga het weer op vernieuw uitbrengen. Dat is toch wel leuk voor de verzamelaars. Alleen, ja, dan moet je wel de platenspeler aansluiten. En dat is altijd even een klusje op zo'n zaterdag. Ik denk, nou... Nou, dan zit ik langs wel land, maar in de kast... en koop ik toch maar weer een cd. Het is toch wel veel makkelijker, denk ik. Het is de zaterdagmorgen en dat was de nieuwe single van Jake Bug. Hier de zaterdagmorgen, de dag dat de Sinterklaas er ook aankomt. Hij uh, komt morgen in Zandvoort aan. Hij komt natuurlijk eerst in Nederland aan... en dan komt hij in Zandvoort komt ja, hij op het strand aan. Leuk. Ja, spannend. Ja, het is uh, heel spannend hoe het ja. allemaal gaat verlopen. In uh, Arnhem zijn uh, fietsers een beetje nu, uh, hoe noemen we dat, uh, wild slopend wild. wild ja? Want uh, er is een Arnhems raadlid. En die zegt dat fietsers maatschappelijke parasieten zijn. En zorgen dat er minder van het openbaar vervoergebruik vervoer gebruik wordt gemaakt. Nou ja. <tie> het liefst zou hij daarom een fietsbelasting willen invoeren in Arnhem. En daarmee zouden verdere bezuinigingen voorkomen kunnen worden. Want Van Beers schat dat in Arnhem zo'n 170.000 fietsen staan. En hij zegt met een tientje per jaar verdeeld over de 170.000 fietsen. Ja. Heeft het mooi wel 1,7 miljoen op. Zeker weten. Dat veel bezuinigingen niet meer nodig zijn. Het raadslid kreeg gisteravond. Geen klein geld. De lachers op zijn hand met zijn voorstel. Er ja. was gewoon echt niemand bereid om hem te steunen. Uh, en fietsers krijgen ook gratis fietspaten en gratis stallingen zonder dat er wat tegenover staat. En uh, hij vindt het schande net als het feit dat mensen in crisistijd aangewezen zijn op voedsel- en kledingbanken. En uh, Arnhem zou te weinig aan armoedebestrijding doen. Die... Ja, ik heb zelf zo van hallo, je maakt, geen... <coughs> je maakt geen gebruik van het openbaar vervoer. Laten we eens beginnen met die auto's dan. Moet je eens kijken wat die allemaal uh, doen. Ja, maar die allemaal ja, die betalen, ja, die, al, ja, die betalen, betalen al wel regenbelasting uh, en zo. Dat ja. is uh, mijn god, echt heel veel geld. Oh, ja, maar de juiste mensen met auto's die kunnen dus ideaal gebruik maken van het uh, openbaar vervoer. Ja. Zeker om de files een beetje te minderen. Dat ja. was, de, de was, was volgens mij deze week ook weer helemaal bal. Wat? Welke, wat was... files en zo? Ja, het is, altijd, het is altijd bal in Nederland. Dan heb je ja. een Koen-tunnel of je toch een tunnel daar. En dan, dan nog staat die maand lang is die weer dicht. Omdat er toch allerlei werkzaamheden nog gedaan moeten worden. Nou, ik denk ook dat het een beetje komt dat misschien uh, uh, meer uh, mensen graag met de auto nu gaan, omdat ze het gewoon zo donker vinden. Ook. Vinden vind het ook eng om te fietsen, weet je wel, door het oh, duistere paadje. Ik ben juist wel wat meer op de fiets gestapt. Maar goed, ik hoef maar 10 minuten te fietsen en dan ben ik al op mijn werk. Dus dat is ja, gelijk met iemand die al meteen een half uur of een uur moet fietsen. Dat is toch weer even anders. Dus, uh, maar goed, ik vind opzelf zelf, belasten, uh, fietsbelasting is in de jaren 30 ook al geweest. Ik kan me nog herinneren van die plaatjes ooit bij mijn opa in een laaf vond. Hij zei, ja, fietsbelasting. Dan moet je nou op je fiets monteren. En dan betaal je, je voor je fietsbelasting. Hier in Nederland zou dat echt heel veel geld opleveren. Ik vind het geen slecht idee. Hoor. Nee, maar doe het ik dan gewoon bij het kopen. Dat een slecht idee. Doe het dan, uh, dan gewoon bij. Het kopen van een fiets dat je 30 euro extra kwijt bent, en dan ben je klaar. Ja, oké. Okay, maar ik wil, Weet je hoeveel tweedehands krotjes er rondrijden? Die betalen dan niks? Ja, die hebben het al betaald dan. Ja, oké. Okay. Nee, ja. Na drie jaar is je fiets weg hoor. Dan is hij echt wel gestolen of zo? Is hij ja. weg gewoon? Ja, dan, goed, dan moet je weer uh, met uh, papieren naar de, naar de gemeente om weer een nieuwe... Drie, drie weken uiteraard. bedoel je toch? Ja. ja, als het tegen zit wel ja. Ik moet zeggen dat ik dan wel echt heel veel belasting moet gaan betalen. Want ik voel mij wel tien fietsen waar ik een beetje rondrijd, nou je moet ja, voor al, die fietsen, heb die jou, al die fietsen die bij jou in huis staan, daar moet je nu ja. ook voor gaan betalen. Ja, natuurlijk. Om alles controleren. Zodra je graag je deur open gaat, worden er foto's gemaakt. Klik, klik. Ja, ja. Hey, die ja maar, Nee, maar die, je kan hem toch uit de. Uh, uh, net zoals met auto's, kun je toch uit de. de, de Misschien heb je. Dus uitschrijven van ja. de dus openbare weg. Ja. Het ja. is een oldtimer. dan is je belastingvrij. Ja. Of uh, grijs kenteken, dat bestaat niet meer trouwens. Hè? Nee. Nou goed, uh, uh, straks uh, nog de Jolandekeuze. Kan je al eens zeggen wat het is? Nou ja, weet je, ik, ik doe maar lekker Aisha. Vind ik wel een lekker nummer van uh, Galet. Ik wil even dat je goed over na. Doe maar. Nee. Doe maar. Ja, ja, nee. Doe maar. maar. Dat doe wel we een bewuste keuze. Ja, en de de de... Marcus heb je ook al een keuze. Ja, nee, nee Ik heb dit jaar uh, geen, uh, geen muziek. Nee muziek. Nee. Nee. Oh, nou. Ik zit niet zo in de muziek. Je zit niet zo in de, <laughs> in de muziek, tuurlijk. Dacht ik. Nou, ik zit wel in de muziek. En daarvoor starten we hier ook een muziekje. Wat is dit voor brom? Ik zit ook al te luisteren voor dat brommetje. Oh. Waar het nou vandaan komt, dat brommetje. Misschien is het handig als ik die andere kant pak. Nee, er zit ook een brommetje in. Dat hoort in de plaat. Love moon Run. Eindelijk is hij doorgebroken in Nederland. Ze hebben ook al opgetreden. Kom komen uit Australië. the Let the needle your skin open. I watch. your hand turns full circle. And I may just leave it too much to guess. And a word, he cracks a fracture from your hip to your chest as I watch. As your hair turns full circle. Your head turns yeah, full circle. Hij is mooi dit. Your head turns full circle. Ik zal die andere ding ook eens even draaien van Zet. Dat heet Nerve, You got a lot of nerve. Yeah, why? Er was er ja, gespeeld in Nederland. Turns full de zanger van de band circle. zei: even, Ik ben eigenlijk nog nooit buiten Australië geweest. Dan <laughs> denk je, het is een band van de wereld. Nee, ik, ik maak altijd muziek als een hutje ergens uh, bij Sydney dag, weet je wel. Langs het strand. Nou goed, zijn helemaal doorgebroken in, in, in de wereld van de muziek. Nou, maar hoeveel mensen zijn er ook nog nooit buiten Europa geweest, toch? Nee, dat is ook waar. Maar hoeveel mensen zijn ook niet buiten Amerika geweest? Ook heel veel ja, mensen... ook. Ja, ja. Maar ja, als je ja, zo'n ik... groot continent woont, hoef je ook niet uh, heel ver. Ik ken zelfs mensen die, die bij mij op de opleiding zaten... en die toen buiten Amsterdam moesten komen... Ja? die echt gewoon letterlijk in de stress schoten. Ja wel naar weet ik veel... Uh, dat was toch weer halfweg, geloof ik. Dus dat is uh, ja. 10 kilometer of zo. Maar ze okay. schoot echt helemaal in de stress. Die ja. waren wel eens op vakantie geweest. Ergens in Hoekieboekistan. Uh, ja, maar dat is dat stap gepland. Ja, ja. Naar, uh, en alles is gepland en ze zit alleen maar op het strand. Maar voor de rest echt, die moest buiten Amsterdam... Die raakte echt helemaal gestresst. Nou, ik heb toen schoenen verkocht via een Marktplaats. En toen had ik zo van, nou, die gast woonde in Amsterdam. Ik woon in Zandvoort. Ik zeg, nou, spreken we af bij de bibliotheek op Haarnem Station... Jeetje, Haarlem Station, hé, nee, dat is wel heel ver. Ik denk dat het zo centraal Allebei ja. hebben we een half ritje. 10 minuten. Dat vind ik wel heel eerlijk. Die of zo. Maar ja, die het... kwam ergens uit de Bijlmer of zo, denk ik. Maar ja, ik had hele mooie schoenen. Dus ja, nou, man, echt, echt. Ja, precies van die Blink-Blink schoenen waarschijnlijk. Ja, dat waren ze echt. past ja. Air Max. <laughs> Air, oh, Air Max zijn die nog. Nee, ja. nee Louis die bestaan Vuitton, nog steeds. Niet Louis Vuitton, Louis Vuitton schoenen. He. Louis ja, ja, Vuitton? Ja, ja, ja. Gekocht in Turkije zeker, Louis Vuitton. Ja, precies. Ja, die ja, merk ja. dat ken ja, ik wel altijd. Nog even goed nieuws voor Jan misschien. Is er dan nou toch nog een lichtpuntje van Houses turn Drugs werken verslavend omdat de hersenen veranderen. Dit geldt niet alleen voor harddrugs, zoals cocaïne heroïne, maar ook cannabis alcohol en tabak. De veranderingen kunnen langdurig. En soms gaat het nooit meer over. Ze maken aanspraak op bepaalde gedeeltes in de hersenen. Alcohol ook? Alcohol. Oh. En die hersenen gaan dan werken, terwijl ze normaal minder werken. Dus je hersenen gaan anders werken. Er kan ook beschadigingen op oplopen. En uiteindelijk, als je vaak gebruikt... dan gaan bepaalde hersengedeeltes niet meer werken. En uiteindelijk het gedeelte wat jou moet motiveren om dingen te doen... dat wordt uitgeschakeld. uitgeschakeld bijna. Dus je kan eigenlijk niet van iemand verwachten die is verslaafd is om af te kikken, want dat doorzettingsvermogen werkt niet meer bij. Dat is min 10. Dus eigenlijk moeten we Jan steun eigenlijk die kunnen we niet veroordelen. Want dat gedeelte nee. van hem was, dat stond uit. Nou, Ik hoorde van de week ook van iemand die zegt... als jij je, je lever, je heeft normaal iets die, die doet, doet 35 dingen in je lichaam of zo... Ja? op het moment dus dat er alcohol in is, dan moet hij daar heel druk mee zijn. En dan heeft hij nog maar 5 tot 7 dingen die hij kan doen. Oh, maar oh, wat of... doet hij dan allemaal, weet je dat ook? Ja, dat wist ik niet. Nee, dat vertelde hij niet. Ja. Dat is altijd van die verhalen die denken van ik heb, ik heb horen zeggen Ik heb horen zeggen een broodje af. Ja, is ja, ja. echt ik heb het ergens... Ja, volgens mij ben je het Zo. nu gelijk aan het opzoeken. functies lever. Ja, ga, gaan we eens even doen. Af, met, uh, ja. gaan we, gaan we even ik wil wel eens weten hoe het daar beneden allemaal werkt. Ja, precies. Ja, ja. Precies. ja ik heb nog ja. geen bericht een Amerikaanse man. Dat is wel grappig. Als je functie in toets krijgt, gelijk lever erachter. Oh. Ja, ja, iedereen wil dat weten, hè? Ja. Ben je al zo ver? Want anders nee, nee, is nee, even, uh, ja. Er is een man in Amerika die heeft dus 98.000 dollar gevonden in een bureau... dat hij had gekocht via de website Craigslist. En dat is eigenlijk een soort marktplaats. Het geld zat in een plastic zak. Die was verborgen achter de lades. En dat had het bureau gekocht voor slechts 150 dollar. Oh, winst, winst. Ja, Maar Hij haalde het bureau, uh, het bureau uit elkaar, want hij kon niet door zijn deur. En na de fonds nam de nieuwe eigenaar meteen contact op met de verkoper. En toen bleek het geld dus uh, afkomstig te zijn van een erfenis. En de vrouw was vergeten waar ze de biljetten had verstopt. En de eerlijke vinder heeft dus een bedankbrief gekregen van de vrouw. Nou, ik denk dat hij toch echt wel 10.000 dollar had mogen krijgen ook, zeg. Een ja, bedankbrief. Rot op. Bedankt. Leuk. Bedankt, hè. Dan kan ik daar kachel mee aanmaken. Ja, sodemiet erop. Oh ja, straks ja. nog politieberichten natuurlijk. En straks even de uitleg over de leven. Dat we toch wel weten hoe dat zit. Wat hij daar precies allemaal doet. Tijd voor de dagelijkse dosis muziek. Precies. Tijd voor de dagelijkse dosis muziek. Eerst maar eens even een hitje. van uh, Ilse de Lange. Ja. Er zijn dingen die je beter niet meer kan draaien. Nou, hou eens even op. Ik vind het best grappig. Plaatje dit. Ilse de Lange, weet je wel. Die van... De uh, uh, uh, The Voice. The ja, van De ja. Ja, nee, maar Ik zag haar gisteravond in De Voice. Ja? De intro was dat ze allemaal een stuk gingen zingen. Alleen ja? via de coaches. Ja? En zij begon te zingen. En toen zag ik haar nek zo. Ik denk, wat is ze mager. Ja, ze is heel mager. Ik zag die nek zo. En het ja. was gewoon lelijk, weet je wel. Ja, ja, ik denk, ja, ja. nou, die begon uh, te beleven dat ze een sjaaltje om komt op een leeftijd Wat een sjaaltje je moet doen. Oh, ja. Een beetje botox inspuiten. In je nek. Dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dat, zal, dat zal vast wel gebeuren. Oh, nek, ja. krijg je Arnold Zwartse nek, nek krijg je dan. En als je een pilletje hebt snel doorsteken. Anders krijg je een stijf nek. Ja. Ja, dat ja. Is heel, heel, heel... ja die is flauw. Die ja, flauwe. precies. Een beetje flauw. Goed. Uh, ja. Nou, uh, ja, hij zit er ook aan te komen. Ja. Sinterklaas. Ja, nou weet het wel ja, hoor. Sinterklaas, zoals u weet, bestaat. En ik ben Sinterklaas. Oh, klinkt toch gewoon niet of hij Sinterklaas is. Maar goed dat, misschien toch weer. Ja, hij kan misschien wel uh, extra bijbij. En straks, uh, ja, straks zit hij weer op het dak. Ja, oké. Okay. Nou, eh uh, Peter Koelewijn zit op de kast. Ja, Pe ja Peter Koelewijn die heeft het verloren. verloren. Hij heeft ja. het verloren gewoon. Echt van een ja, schrijver. Moet... Herman, nee, niet Hermons, maar... AFTH uh, nou, Van der Heide. Van der Heide, die heeft het ja. boek geschreven. En die maakte de, de familie Koelewijn nogal zwart. Door te zeggen dat de, de Koelewijns een uh, abortuskliniek hadden boven. En dan vonden er een viswinkel. En de viswinkels stonken, was vies. En het was allemaal niet waar. En Peter Koelewijn had zoiets. Ja, wat dat uh, uh, shit man. dat wil ik allemaal niet. Dus hij een rechtszaak begon, Die wilde eigenlijk een plaatje in het boek. Ja. Uh, laten plaatsen met dat het allemaal onzin was... dat het uh, fictief is, dat het niet waar is, dat het fantasie is... maar dat kreeg hij niet voor elkaar. De rechter had wel zoals... ik kan me wel voorstellen, met meneer Koelewijn, dat hij zich dat druk over maakt. Maar ja, het is uh, vrijheid van meningsuiting Ja, dus, uh, en meneer uh, AFTH van der Heide, die ja? lacht zich helemaal deuk want ja. iedereen heeft nu zo van... nou, ik wil het boek eens bekijken, van hoezo dan? Ja, ja wat, wat wel, een nul dus, uh, is het ook ja, gewoon. Of, of, of ze hebben samengespannen, die twee... Nou, ga jij even zo'n genaamd ding tegen me doen. Ik kom goed in het nieuws. En je, ze hebben jou ook weer. Ja, Jouw plaatje wordt weer gedraaid. Dus we hebben. Dit is een win-win situatie. Ja, je denkt toch dat er weer een of andere geldkwestie uh, achter zit. Nou, ik ja. betwijfel het hoor. Alles gaat om geld. Alles gaat om geld. Nou, ik... En wij gaan zo direct naar het Zandvoort nieuws, hè? Wij gaan zo naar het Zandvoortnieuws. Ja, okay. Okay. Uh, nou, en naar de Jolande keuze, hè? Ook, ja, ik ook zeg, wordt gewoon even geweest... Nee, de, je uh, wordt even op, uh, op de, de plaat gezet. De, ja, ja. ja want word. ik wil niet dat de mijne als laatste plaat gaat... en dan gewoon naar twee uh, <laughs> maten uitgezet wordt. Oh, twee maten, oké. Okay. Nou, nou, de volgende plaat dat hebben dat we dan... Dat vind wel, wel veel, van die plaat. Ja, dat is ik wel redelijk veel. We moet nog maar even over praten hoe lang we het dan uh, later worden de Jolande -keuze. En straks in deze plaat dus die, uh, de zandvoersberichten. <laughs> Lois Lane nu, because... Under It's because. It's because... Lois Lane, nieuwe cd uit. En uh, nou, dit is de, de nieuwe single. Het is, ja, het is spannend. Want namelijk, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nieuws uit Zandvoort. Steek van wal. Ja, ik ja. heb hier uh, de evenementenagenda. Ja? Er is uh, morgen, uh, dus vanavond heb je de Beats Pop Singers. Een jubileumconcert. Het Theater de nog 8 uur. Daar moet natuurlijk even reclame voor maken. Ja. En, uh, nou ja, morgen Sinterklaas in toch, Maar ook uh, de Classic Concerts op... Uh, in de Protestantse Kerk op het Kerkplein aanvang 3 uur met het Symfonieorkest Haarlem. Tevens begint volgende week het Sinterklaas toneel in het Theater de Krop. En er is een Stampottenconcert. Het Zandvoorts Vrouwenkoor en het koor van de Seniorenvereniging met aansluitend Stampoteten. En volgende week heb je de Grote weer... door het Centrum van Zandvoort. Oké, okay. dat is dus van 10 tot 6 uur. En uh, je hebt nog ook nog Sinterklaas en het grote feest in de Beach Factory. Dus dat zijn een beetje grote dingen die er gaan gebeuren. Er is genoeg gebeuren. te doen. Marcus? Ja, er is een bezorger van de Zandvoortse Courant... is beroofd van zijn kranten. Ja, bizar. Dat is echt een, een bizar verhaal. <laughs> Ik vraag me ook echt af wat je ermee moet. De, de bezorger had een aantal kranten voor zijn deur nog liggen... En die zijn allemaal meegenomen. Het zijn gratis kranten. Uh, ja, het, ja. Zijn, het is een gratis krantje inderdaad. Ja, uh, ja de Zandvoortse Courant heeft nog uh, zijn best gedaan om alle restanten bij elkaar te vinden. En uh, dat iedereen toch nog de, de krant kreeg. Alleen uh, helaas waren dat niet genoeg om, uh, om de drie wijken te voorzien. Uh, nou wil de Zandvoortse Courant toch even attent op maken. Wil je hem toch nog lezen om wat voor uh, redenen ook. De Zandvoortskrant is via www.sandvoortskrant.nl uh, gewoon te downloaden als PDF. Ja, helemaal geen punt. Dat is gewoon wel heel hartstikke luxe. Dat doe ik doe thuis ook altijd in Allek, maar kan ik gewoon even de, de krant lezen. Helemaal geen ja, punt. Nou, even spannend, want er komen namelijk mystery shoppers naar Zandvoort. En er komen tien mystery shoppers, die gaan overal gewoon een beetje shoppen. Die gaan zo dat je ook niemand weet van uh, uh, wanneer een mystery shopper komt. Die gaat uh, letten op tien punten. Onder andere kant klantvriendelijkheid, kijken hoe alles gepresenteerd wordt. En daar komt daar een rapport van. En dan komen er uiteindelijk dus de drie beste uit de bus. En de, ja, daar is dan een klein prijsje aan uh, verbonden. Het is uh, iets van de Kamer van Koophandel en de VVV. Die, gaan, uh, die hebben dat uh, bedacht. Het is gewoon slim om de, de, de horeca en de. Nee, de horeca, niet de, de, de detailhandel scherp te houden. Ja. Uh, er is helaas nog geen geld genoeg om ook restaurants te gaan bezoeken. Daar werken ze wel aan aan het plan. Mocht je denken: van wat een onzin allemaal. Ik wil niet dat ze in mijn winkel komen. Kan dat kan ook. Dat kan je aangeven. Dan moet je even kijken bij. Uh, Briefje ophangen met verboden van mystery shoppers. Dat is ook een idee. Ja? Ja. Uh, ook kan je gewoon op, uh, naar het centrum management uh, googlen. En dan. Uh, of contact mee met uh, Gert van Kuik. En dan zeg je van: oh, nee, Bij mij hoeven ze niet langs te komen. Ze zeker ah. geen tijd in mijn winkel. Ik weet dat ik het gewoon helemaal goed doe. Een mystery shopper, mystery shopper heeft altijd een regenjas aan. Ja? Een, een hoed op en ja. een zonnebril. Dat kun je er maar aan herkennen. En, dus, en hij, hij zit achter zijn krant. En kraag is ja. omhoog, hè? Kran, de een krant met twee van die oogjes erin. Ja, ja, ja dat is de mystery <laughs> shopper. Maar ik vind het een goede actie. Ja, leuk bedacht dit. Ik heb nog. Uh, er was van de week een, een grote reuring in het dorp... vanwege de, een krantenartikel over dat de burgemeester van Haarlem... Had, over had dat die Zandvoorters dan toch uh, naar Haarlem zouden gaan, alle ambtenaren. Ja? En de raadsleden hebben nu een reactie gevraagd... op het krantenartikeling over de verhuizing van uh, Zandvoorters... Uh, van de Zandvoortse ambt ambtenaren naar Haarlem. En uh, ze wilden dus echt helemaal weten van hoe zit het allemaal. En... Uh, ja, we gaan het afwachten. Het is, uh, de storm is nog niet helemaal uh, geluwd in deze. Nee? Want uh, de, de kop was gewoon... Dat leek al alsof de spullen konden worden ingepakt... en de verhuizing naar Haarlem een feit was. Maar ja, die kop is misleidend. En nee, inhoud van het artikel klopt wel... is oude informatie die onze uh, gemeentesecretaris al vaker heeft gedeeld. Maar ja, ze zijn... Uh... Ze zijn toch ergens een beetje aan elkaar aan het snuffelen. Oké. Okay. Maar uh, ja. Ja, ja. Ja, precies. Hoe dat ja. allemaal gaat aflopen, dat, dat is dan, nog dan, maar de vraag. Wacht nog even. En Misschien het spannendste en toch verontrustende bericht is dat. het intrekken van de bouwvergunning, kunstwerk, had niet gemogen. We hebben het er ook over het. Uh, over dat het hek weer? Het grote Bentveldhek. Uh, Boegenwaldhek? Bo Boegenwald, zo even is dat het leek op het concentratiekamp. Dus ont ont ont ont ontworpen door Job Studio. En Job Studio is staat bekend om het feit dat ze iets pakken uit. Uit de wereld. En dat vertalen ze dan naar hun eigen ontwerp. En ze pakken echt alles. Hè. Gewoon, als het, oh Dan doen we gewoon een andere draaigever eraan. En dan is het kunst. En dan is het design. En zo hadden ze ook het ingang van het uh, concentratiekamp gepakt. En daar hebben ze gewoon een hek van gemaakt. dat zou geplaatst worden. Dus in uh, Bentveld. En daar was protest tegen aangetekend. Iedereen zei, ja, belachelijk Ik zeg gewoon, ik zag zo lang naast een concentratiekamp. Het is gewoon eerbied voor zoiets. Uh, nou goed, op een gegeven moment werd de vergunning ingetrokken om het hek te bouwen. En nu mag hij gewoon weer bouwen. Of hij het gaat doen, weet hij niet. Maar het, het, het is weer mogelijk. Omdat ze hebben onterecht die vergunning ingetrokken. Dus het is uh, ja spannend. Ja. Het zou toch raar zijn als je uiteindelijk toch wel komt naar zoveel uh, ophef. Maar Ik... het is een hek van een concentratiekamp. En dat willen ze in Bentveld. Nee, ja. nee, nee, het is een hek. En er zitten bepaalde uh, delen in. En die zijn dan geïnspireerd op de, op de grote torens ja. daar. Of van die schoorsteenpijpen of zo. Ja, zoiets is Van dat. de gasovens ja, of ja. zo. En, uh, ja. Studio Job staat er bekend om, om oude, oude producten... nieuw leven in te blazen. En dan is er één keer het design. Dat ook is ook eens gemaakt met allemaal brillen. Ja, Weet je wel, een, ja dat, dat is soms een beetje over de top. Hij ja. heeft wel eens bijvoorbeeld een, een heel oud... drollig stoeltje genomen. Dat je denkt, nou, mijn moeder heeft er ook vroeger vroeg op gezeten. En die heeft zich dan van plastic gemaakt. En dan één wow. keer is het design. Wow. Het is, ja, ik ben er niet helemaal een grote fan van. Maar er zijn mensen die nee, dat lopen er helemaal mee. Ja, ik, ik vind dit ook. Dit gaat zo over de top. En dat, ik, als ik hem was, ik heb hem er ook gezien... bij de wereld door. Dan denk ik denk van man, kom even met een betere theorie. Dat is echt een slappe theorie er ook bij. Ik, vind, nou, ik had het gewoon het helemaal ingetrokken ook gewoon. En ik hoop dat deze eigenaar van deze villa... waar, die, waar het hek komt, dat hij ook denkt bij zichzelf... ik laat het even zitten. Ja. Ik doe gewoon even een normaal tuinhekje bij de Gamma vandaan. Voorlopig. Nou, en, of uh, een ander designhek. Nee, ik zal echt een heel drollig hekje neer gaan zetten nu. Gewoon als tegenprestatie. Zo'n he zo hekra... Uh, ja, zo heer, als, de... uh, heer als hek. Ja, ja precies. Heel industrieel. Zo'n zo industrieel. Strak. Klaar met het gezeik erover. Prikkeldraad erop. Tijd voor je landenkeuze. Ja, jij hebt, het, jij hebt de titel daar. Uh, meisje. Meisje. Hé, hey, meisje. Meisje. Niemand kan bij me. heet ze. Nee, meisje toch? Meisje. Meisje. Beluisteren. Nee. Hé, hey. meisje. Ja, die is op pronto. Hey meisje. Meisje. Sprak, uh, sprak laatst iemand. Nou, de buurmeisje die is bijna echt dagelijks bij ons over de vloer. Gewoon echt een echte Nederlands meisje. Die zegt al meisje. meisje. Meisje zeg ik dan. Nee, meisje. Die meisje. zeg, uh, hmm, ik weet niet. Nederlands vertaal het... gaat toch een beetje achteruit, heb ik die wat, idee. Ja. Wat doet dat oh, meisje bij nee. jou over hey, de vloer? Hey, meisje. Ah ja, meisje. Dus ik denk, van, ja, moeten er wel een beetje op letten. Ik vind ook school. Ja. Vind ik ook school. school. Maar school. ik vind toch een beetje van, heb je zo'n man die is de hele dag thuis... en dan komen die kinderen daar spelen... Ja? Moet er niet eens naar gekeken worden? Ja, ik uh, zei hem ook al net... Uh... Oeh. Ja, je vrouw is er niet bij, toch? Nee? nee. Oh, oh, je bedoelt dat ik thuis ben? Ja. Ja. Nou, ik werk, ik werk elke ochtend, hè? Dat vind ik meer dan genoeg. Ik ben ook op leeftijd. Dat moet ook op mezelf denken. Ja, maar ik komt, kies even voor mezelf. Dan komt er zo'n jong meisje bij jou over Meisje? Ja. Meisje. Oh, meisje, ja. Sorry. Want die kindertjes ja, ja nee, dat is hartstikke gezellig gewoon <laughs> oh man echt komen nu op een leeftijd ze slepen vriendjes en vriendinnetjes mee het hele huis vol met kinderen heel gezellig soms wel een beetje drukker gaan uh, aan het hoofd maar goed komt de leeftijd hè dan heb je dat loopt tegen vijftig het is uh, toebaklezen Het loopt al weer tegen het einde van de rijden. rijdekomt kwart voor tien straks de tien een goede stand voor het lijf van de hoofdland ga er even heen. de lijnen zijn oké okay. bevonden ja en nee, ik verwacht zomaar vroeger stond er nog wel eens op uh, tv wat er nu uh, tekst tv van wat er zou gaan komen ja maar ik verwacht zomaar dat er ook misschien gesproken gaat worden over het gedoe met Haarlem. Ja, lijkt me wel. Het dus, uh, lijkt me wel. Uh, ja, ik ga dat... zelf hier gewoon even luisteren. Ja, goed. Over het hek hadden we net, hè, maar dat is nu wel duidelijk. Ja. Oké, okay, nog meer hier, Marcus? <laughs> ja, uh, in Amerika en in uh, Engeland is natuurlijk uh, de, de, de dingen richting, uh, richting kerst. Alle ja. reclames en zo ja. is echt een hot item. Ja. Nu moet er geld gemaakt worden in die landen. En uh, het Britse waardehuis John Lewis heeft een, uh, heeft een filmpje gemaakt... En dan zie je een konijntje en een beer. En, uh, nou, een hartstikke schattig uh, filmpje. Ja. Alleen, het is een onwijs internethit. Niet vanwege het filmpje, maar vanwege de manier hoe het gemaakt is. Het ziet eruit een beetje als een tekenfilmpje. Ja. Alleen het is helemaal gemaakt, opgebouwd uit foto's. Ze hebben de hele uh, omgeving, hebben ze nagebouwd. En met, met allemaal verschillende plaatjes die ze zo om de beurt erin zetten. En met de hand verplaatsen. Zie je dus echt die beer lopen en alles. En dat zijn allemaal foto's achter elkaar geplakt. Ik ben wel nieuwsgierig geworden nu. Dus uh, ik zou hem even op, uh, ja, ja, ja. op internet zetten. Ik raad wel aan eerst het filmpje te kijken wat, hoe het filmpje eigenlijk is. Ja, en dan, en dan mag... pas de making-of. Ja, dus dat maakt hem leuker. Ja. Maar het is zeker de moeite waard. Ik moet zeggen, ik, uh, het filmpje... Ja? Ik zet hem even op de... ja precies. Het filmpje wat mij ook uh, afgelopen week bij is gebleven... is dat van John Claude van Dam. Die staat op twee spiegels van vrachtwagens die naast elkaar rijden. En ik zag hem voor het eerst in de wereldrijd door. En toen heb ik hem later op internet nog eens even een keer goed bekeken. Ik denk, hoe is dat mogelijk? Hè? De vrachtwagens, je ziet John uh, Claude van Dam... zie je van dichtbij, met zijn ogen dicht, zijn ogen gaan open. En dan zoomen ze uit en dan zie je dat John Claude van Dam... op twee vrachtwagens staat op de spiegels aan de zijkant. En die vrachtwagens rijden achteruit. En op een gegeven moment gaan de vrachtwagens om omwijd, opzij. En dan staat die spagaat. Zit hij tussen de vrachtwagens nog? Het is een bizar filmpje. Het is heel mooi gesteld. En je zit te kijken. Denk, wat is hier de truc achter? En toch even denken, ik. Wacht eens even. Volgens mij is het filmpje achter voren gedraaid. Oh, volgens mij is hij eerst in de spagaat is hij begonnen. En uiteindelijk is hij omhoog gekomen. En dat kan je niet zien. Het is zo strak gemaakt. Ik vind het heel stoel. Okay. Ja, John nou, Eigenlijk moeten we deze ook even op onze Facebookpagina. Ja, die moeten we even zoeken. Want die, die staat op YouTube. Kan je hem vrij snel vinden. Maar ja, misschien is hij ook alweer verdwenen. Want op YouTube gaat dat zo snel allemaal natuurlijk. Nou, Het is, het is allemaal is, zo weer uh, oud nieuws. Het is allemaal, hij, hij zit er ook aan te komen. Ik heb het over uh, Sinterklaas. En uh, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, was jij nou al op de boot geweest? Uh, of niet, Marcus? Ja, ik, ik zag hem net voorbij uh, ervaren. Ik heb er even een stukje van opgenomen. Moet je maar even afspelen. Wie is daar? Hé, hey Marcus. Ah, jij wilt zeker dat we voor jou ook hier een cadeautje in pakken, hè? Nou, dat kan hoor. Pakje van Marcus. Nou moeten we heel eventjes wachten. Er is geen pakje voor jou op de stam. Ah. Oh. Daag. Ja, dag, nou lekker weer. Ja, ja ik pak... werd gewoon weggestuurd. Ja. Het is echt erg. Ja. Nou, echt, nou ik, ik, ik vind dat ze zwarte piet moeten afschaffen. Ja, ja, ja, oh, ik, ja, ik Alleen wil zeggen... daarom is het gewoon. Ja, ik, ik zal echt zeggen... Precies, klaar met die zwarte piet en Sinterklaas. Alle twee geen pakjes gehad. Nou, voor mij moeten we aan komend jaar... moeten we ons even beter gaan gedragen. Dat, uh, ja, dat zou het wel kunnen zijn. Netter praten op de radio. Oh, ja, want vaak worden er we nog wel aangesproken op het feit dat we niet helemaal zuiver jo zijn. Jovoel vol praten zeg. Nou, tijd voor een hit van John Newman. En... Ja, ik weet het wel, ik weet het wel, ik weet het wel. Hoe heet hij nou? We zoeken hem op. Betroogheid in ieder geval, maar dat is Engels. De is me looking for you. The sift. The Sunday, Monday. met man to be Dat plaat vind ik echt. Cedar. Van John Newman. Niet Paul Newman. Nee, dat is een ander artiest. Paul Newman, ja. Was dat niet een uh, acteur? Dat was een acteur volgens mij. Uh, Steve McQueen. Uh, goed, maakt ook allemaal niet uit. Dit was Cedar. dus Paul Newman. <laughs> nee. John Newman. Hou eens op. Wat ontzettend <laughs> verwarrend wordt dit, zeg. Oh, je moet de hele dag doen. Nou, sorry, ik zou stoppen met praten. Misschien is dat een, een, een betere idee. Een gewoon. optie. Een, een optie. optie ja. Zo, ik laat het woord aan Jolande. Ja, er is een grote ophef in Zuid-Korea. Want daar is ook verwarring. Want zes voetbalteams uit de hoogste vrouwenafdeling in het land... dreigen zich terug te trekken uit de competitie. Want ze eist dat de topscorer Sun Park... bewijst dat ze een man is. Nou, we moeten nog niet gekker worden. Ze speelt momenteel voor Seoul City Amazons. En moest op haar vijftiende al bewijzen... dat ze geen man was door een sekstest af te nemen... En uit die test kwam ervoor dat ze gewoon een vrouw is. Maar in 2004 raakte ze opnieuw een opspraak. Want bij een keuring voor de Olympische Spelen bleek dat ze een hogere testosteronwaarde heeft dan de gemiddelde vrouw. Er nou, is echt een niet genoeg bewijs om aan te tonen dat ze geen vrouw is. En Yoon So Kin, de uh, manager van de Amazons, liet in een reactie weten dat de eis van de ploeg een ernstige schending is van de mensenrechten. En Park zelf liet via Facebook weten... dat de beschuldigingen vernederend zijn voor haar. Ik ga even haar opzoeken en gaan we het even op onze Facebookpagina zetten. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze eruit ziet. Dat, daar zijn we sowieso nieuwsgierig naar. Ja. ja. Ja, het is ook soms moeilijk te bewijzen. Want die hebben natuurlijk uh, uh, mensen die uh, twee dingen hebben. Die, die hebben dus een uh, penis en een vagina. Oh, dat zou... Ja. Ja, maar Ze was al onderzocht, hè? Ja, oké. Okay. Maar goed, dat toch was alleen, was in de wereldrijd door. Of nee, dat was in Paul Witman. Was een, een meisje, was een man. Eh, dus die heel lang bezig is om te laten tonen... dat ze eigenlijk toch ook vrouw was, dat ze ook een vagina had. Alleen die was dicht aan de onderkant. En toen heeft ze eens gelaat onderzoek in Duitsland. En die hebben echt scans gemaakt. En toen kwam die echt die neuroloog of die, die die onderzoek had gedaan. Die kwam echt terug. met zijn mond open. Ze van... What the fuck, man. En je bent helemaal niet geopereerd. Nee, nee. Nou, er zit gewoon nog meer in jou. Je hebt ook een, een, een, een baarmoeder en je hebt meer dingen. Die zitten allemaal in jou. Maar je hebt ook een penis. Dus al, uh, je zegt dat uh, Pauw en Witman zeg je: "Zo kijk. En wat wil je dan worden? Ik nou, wil gewoon dat die vragen opengemaakt worden. Meer niet. Ja, maar. Oh? Dus dan hou je het weer. Je, za je zag echt uh, die, die grijze, die oude. Zeg je: "Dan kijk. Ja, maar dat wacht toch helemaal niet." Dat is toch helemaal niet eerlijk? Heb je straks twee dingen? Ja, ik, wil ik, ik was ook twee. Ik wil ook twee. Heerlijk, twee dingen ja, ja. hebben. Maar goed, uh, dat was een hele strijd om dat voor elkaar te krijgen. Maar ze ziet er inderdaad wel uh, uit. mannelijk uit. Ja, Als je zo ja. kijkt, die foto, dan denk ik van ja, ik kan me ah, voorstellen. Ook een baardgroei heeft ze? Nee, dit is gewoon ja. echt een man zeg. <laughs> kan me voorstellen. Ja, je hoogtestosteron, want dan krijg je baardgroei van. Ja, ze kan het Hè? een ja, hoogtestosteron. Ja, ja, ja, maar mannen hebben dat hè. Nee, ik denk, kijk, de, ik, al die hazen overal. Ik, ik, ik, als ik zo kijk, denk ik: het is vrij, vrij logisch dat zij als man wordt aangezien. En natuurlijk is het verhaal ook heel vervelend. als ze zelf vindt dat ze een vrouw is. Maar ja, het, ja, ja, ja wetenschap: hè, ik, ik, daar heb je de wetenschap voor. Feiten. Ja, dus. Ja, een, een Britse coureur die, uh, die heeft, uh, ja, voelt zich een beetje geflasht. Want hij heeft uh, vroeger geraced in een Aston Martin BB1. BBR1, ja? sorry, moet wel goed zeggen. Uh, naar mijn idee een van de mooiste auto's die er uh, ooit ja, gemaakt ja, ja, ja. is. Maar goed, dat terzijde. Um, hij verkocht de auto in 1975 voor 30.000 euro. Ja? Dan mag je en ik niet klagen, want hij heeft er zelf in uh, 1966 1800 euro voor betaald. <laughs> Ongerekend natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, de auto is nu uh, van de hand gedaan in de veiling. Jeel voor veel? meer dan 20 miljoen euro. Ah, wat is dat ja. voor wagen gewoon? Het ja, is een hele exclusieve oude Aston Martin. Ja. Ja, die zijn Prachtig. echt zoveel geld waard. Ja, die zijn... Maar het is natuurlijk een raceversie. Ja? Dus uh, ja, er zijn er denk ik maar, uh, maar drie of vier van gemaakt. Hè. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal er maken nog een paar bij maken. Volgens mij is het uh, interessant genoeg om er nog even bij mij te maken. En je betaalt standaard al... Uh, tegenwoordig nou, 2,5, 3 ton voor de echte martin. Nee, goed, als je later 20 miljoen of ieder geval 10 miljoen kan opleveren. Ja, dat is een leuk no, investering. Nog, uh, sowieso, besteed... sowieso oude auto's is een goede investering. Ja, ja geloof ik ook wel. Nou ja, je moet wel weer een garage hebben om ze ergens op te slaan, want je kan ze gewoon niet op straat zetten. Altijd zo negatief. Nee. Maar ga, ik zou wel zeggen, ga eens een keer naar uh, de landen in het Midden-Oosten, dus Egypte en uh, Tunesië en zo, en daar zie je af en toe auto's rondrijden. Ja. Dat je denkt van, wauw. Maar ja, die hebben daar gewoon bijna geen last van regen en, uh, nee, en roest en de toestanden. Ja. Dus daar kan je dus best een leuke oude auto vinden. Ik moet zeggen, nou. zelf ben ik in Australië geweest twee maanden. Daar was ik helemaal geen punt daar om een auto te kopen van, van 30 jaar oud. Helemaal geen punt. En daar kon je ook gewoon mee rondrijden. Geen, ja. het was leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Dat komt hier niet door de APK, maar ja. dat geel te zijn. Nee, oké. Okay. Ja, ja. ja, nee, nee, je Gewoon een schuren ze de bocht om. Dat ja, maakt niet uit. Het he. echt, uh, uh, was het ook weer uh, Bayer Brick of zo. Sorry, was Zo noemden ze het ook gewoon echt. Oh ja, dus ja, ja, ja, ja. Nou goed, ik, ik moet zeggen, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Toebak Leeft. Dus elke zaterdag te beluisteren. Een lokale radiozender. En vanavond mogen jullie allemaal je schoen zetten. Ja maar wel. Mag dat? Is, hij is nog niet in. Vanavond dat wel. Oké, okay, dan oh, komt hij dat aan. Sinterklaas. Met Lijk. De stoomtrein? Met de stoomtrein? Ja, dat is nieuws. Is dat nieuw? Ja, ja. Dat is nieuw. Dat dus, ja, is Dat verhaal? De Ja, de aanbieding. in en nou een. Nee, nee, nee, nee, nee, wacht, wacht, wacht. Ho, ho, ho. Ik had een ander plaatje in mijn hoofd die ik wilde Even, even rustig, even nadenken. Ja, dat is deze plaat. Oké, okay, we spelen graag volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi. Hoi.